Reputatiecoaching podcast nummer 147. Vandaag is de podcast weer eens gevuld met een aantal nieuwtjes. Zo heb ik de afgelopen week meegemaakt hoe een website bijna ten onder ging aan haar eigen succes, waardoor ik standpeden met een oplossing moest komen. Bij de timmerman thuis piepende deuren luidt het gezegde. Dat klopt. Ook ik ben niet perfect, daarover zometeen meer. Google liet eerder deze week telefoonnummers zien in de lokale resultaten, maar haalde ze daarna ook meteen weer weg. Instagram is de 400 miljoen gebruikers gepasseerd en laat daarmee Twitter steeds verder achter zich. Ik sluit de podcast van vandaag af met een opname van een interview met mij. Ja, een paar weken geleden ben ik geïnterviewd en wel door de website patiëntenreview.nl.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 En die had ik al vrij snel gevonden. Echter, bij de dedicated server had ik nooit een beperking op bandbreedte. Dat wil dus zeggen dat het niet uitmaakt hoeveel dataverkeerde websites bij elkaar opsoepeerden. Het bleef gewoon werken. Maar dat is in mijn huidige oplossing niet meer zo. En daar kwam ik afgelopen week achter. Arnoud Agricola, voor wie, ik, voor wie ik ook de website host, had een speciale Show samengesteld en gelanceerd voor de kinderboekenweek 2015. Op zijn website heeft hij hiervoor ook allerlei pdf-bestanden staan die leerkrachten kunnen downloaden en gebruiken voor het kinderboekweekthema. Sommige van die bestanden zijn vrij groot, enkele tientallen megabytes. En gezien het feit dat het adressenbestand van deze opdrachtgever zo'n 16.000 adressen groot is, kun je je voorstellen dat dit tot aardig wat downloads kan leiden. En als je dan een beperkte bandbreedte hebt per maand, dan voel je aankomen dat dit problemen geeft. En dat gaf het ook. Vlak nadat hij zijn mailing had verstuurd, kreeg ik al een automatisch mailtje dat het account was suspended als gevolg van overmatig bandbreedtegebruik. Vlak daarna kreeg ik ook een mailtje van Annoud zelf, waarin hij me vertelde dat zijn site uit de lucht was. Ja, ik wilde zijn site niet ongelimiteerde bandbreedte geven, omdat anders alle websites op diezelfde, die op hetzelfde systeem staan niet meer zouden werken. Dus ik ging op zoek naar een andere oplossing. Als eerste installeerde ik de plugin W3 Total Cache op zijn site, om een en ander te versnellen. Maar ja, met alleen het versnellen was ik er nog niet. Alle downloads kwamen nog steeds vanaf zijn server die als een dolle bandbreedte opslurpte en daarmee al mijn overige websites in gevaar bracht. Daarna stelde ik wat zaken in in W3 Total Cache en logde ik in op mijn Amazon AWS account om een zogenaamde cloudfront distributie te maken voor zijn website. Dat duurde een tergende 25 minuten terwijl het downloaden als een gek doorging. Toen was het eindelijk zover en vlogen de tientallen downloads per uur me om de oren, maar die werden simpelweg gehost door Amazon Cloudfront, het content delivery netwerk van Amazon. En daarmee belasten ze dus niet meer mijn website, nog mijn bandbreedte. Ook alle niet-HTML-bestanden, zoals afbeeldingen, JavaScript-files en stylesheets, kwamen vanaf dat moment allemaal vanaf Amazon Cloudfront. Ik heb het probleem dus kunnen afwenden voordat het te laat was. Gelukkig, maar jongen, het was wel even spannend, kan ik je vertellen. Ik zat een paar dagen later even te kijken in de statistieken op Cloudfront en zag dat de honderden downloads mij slechts een paar ouderwetse dubbeltjes zouden gaan kosten. Nou ja, die had ik er graag voor over, kan ik je vertellen. Binnenkort zal ik je eens iets meer hierover uitleggen hoe ik het precies heb opgelost. Jeroen Kooi meldde mij een tijdje geleden al dat reputatiecoaching.nl, dus zonder de WWW, niet werkte. Ik had, een, ik had er nooit bij stilgestaan omdat Mac OS X volgens mij automatisch probeert een website te benaderen door dezelfde zelf WWW voor te zetten als een gebruiker dat niet doet. Ik dacht het toen te hebben opgelost door een sterretje record aan te maken in de DNS. Maar afgelopen week maakte tandarts Dennis mij erop patent dat de website nog steeds niet werkte als je er geen WWW voor zette. Dus dook ik weer de DNS instellingen in en heb nog een extra zogenaamd A-record aangemaakt, dit keer voor een lege hostname op het domein reputatiecoaching.nl. Pas toen was het probleem voor goed opgelost. Doe hier je voordeel mee en test niet alleen je website op verschillende platformen en besturingssystemen, maar ook met en zonder WWW ervoor. Want het voorkomt potentieel verkeersverlies. Nu maak ik me over verkeersverlies niet echt zorgen, want op dit moment ziet het eruit dat het verkeer deze maand weer met zo'n 20% gegroeid is. Oké, okay, de zomermaanden waren iets slapper, maar deze groei is beduidend groter dan de afname in de zomermaanden. En over groei gesproken, ik kan je meedelen dat ik vorige maand al over het totaal aantal downloads van 2014 ben heen gegaan. Het lijkt er dus op alsof de podcast dit jaar wederom zo'n twee keer meer wordt gedownload dan het voorgaande jaar. Een trend die zich al een paar jaar voordoet. Vanaf 6 augustus dit jaar zagen veel bedrijven hun verkeer vanaf Google afnemen. En dan met name vanuit de lokale zoekresultaten. Per die datum vertoonde Google namelijk niet meer zeven lokale bedrijfsresultaten, maar slechts drie. Bovendien werd de telefoonnummer niet meer rechtstreeks vertoond, nog het volledige adres. Nu sprong de halve wereld eerder deze week een gat in de lucht, toen opeens de telefoonnummers en de volledige adressen weer verschenen. Maar helaas waren die na een paar dagen weer verdwenen. We hebben allemaal te vroeg gejuicht. Instagram groeit als kool en is al geruime tijd het aantal gebruikers van Twitter voorbij gestreefd. Recent liet Instagram weten dat het op dit moment meer dan 400 miljoen actieve gebruikers heeft. Ik kan je vertellen dat ik ook meer met Instagram doe dan met Twitter. Twitter lijkt inmiddels gedegradeerd tot een soort van nieuwsticker waar mensen af en toe op kijken om te zien wat het laatste nieuws is. Want echte interactie tussen mensen of bedrijven en mensen lijkt steeds minder sprake. Twitter wordt meer en meer een medium om op te roeptoeteren. En we gaan nog even door met roeptoeteren. Maar dan op het gebied van reviews. Ik vind het namelijk jammer om reviews alleen maar op reviewsarts te laten staan. Je kunt ze natuurlijk op je website kopiëren en plakken. Maar je kunt er nog meer leuke dingen mee doen. Zo kun je ook screenshots maken en deze in een video verwerken. Ik heb dit al voor verschillende buitenlandse opdrachtgevers gedaan... en ik zal de komende week ook een voorbeeld maken van reviews voor een Nederlandse opdrachtgever. Dan kun je zien wat ik bedoel. Als je de video op de juiste manier uploadt naar YouTube en eventueel naar andere platformen... dan kan die video ook worden vertoond als mensen je zoeken op je bedrijf... in combinatie met het trefwoord reviews, beoordelingen of recensies. Maar goed, binnenkort hierover meer. Ik zei het al in de intro. Een paar weken geleden ben ik geïnterviewd over reputatie en het belang van reviews en dergelijke. Dat interview wil ik nu graag met je delen. Hallo Eduard, bedankt dat je ons iets vertellen over online reputatie. Je noemt jezelf een online reputatiecoach. Kun je ons een klein beetje een introductie geven en zeggen wat je daarmee bedoelt? Ik ben dus Eduard de Boer, reputatiecoach. Um, reputatiecoach, wat wil dat nou eigenlijk zeggen? Kort gezegd komt het er, ja, zoals het woord al zegt... op neer dat ik bedrijven en ondernemers help... zichzelf beter te presenteren op internet... door te werken aan het uh, verbeteren van hun zichtbaarheid... hun vindbaarheid en hun reputatie. Want dat gehele pakket... dat bepaalt namelijk in grote mate hun reputatie. Het is niet zozeer alleen hoe een, een bedrijf... of een, een zorgverlener wordt gevonden. Dat is natuurlijk belangrijk. Want als je niet gevonden wordt... dan uh, is het bijvoorbeeld al lastig om meer patiënten... Of, of klanten naar je toe te trekken. Aan de andere kant... Het is ook een stuk zichtbaarheid, want als jij wel gevonden wordt... maar aan de andere kant, als mensen jou gaan op wat anders gaan zoeken... en je bent niet echt goed zichtbaar met datgene wat jij daadwerkelijk doet... dus je weet niet goed over de bühne te brengen... wat jij doet als zorgverlener of als uh, bedrijf of ondernemer... dan is het ook lastig om daarmee nieuwe patiënten of klanten te werven. En als derde, echt daadwerkelijk je reputatie... dat is hoe mensen jou zien, je patiënten, je klanten, je gasten hoe die over jou denken, hoe die jouw service, je product... je algehele vorm van dienstverlening, je voorkomen en dergelijke beoordelen. Dat bepaalt, dat, eigenlijk, dat hele pakket, dat bepaalt totaal je reputatie. En daar help ik dus en, ondernemers en bedrijven mee om dat te verbeteren. Dat is een behoorlijk uitgebreide dienstverlening. Uh, kan je een concreet voorbeeld geven van voor je, je, je laatste opdracht... of de laatste ondernemer die je mee geholpen hebt? Als je eens gaat kijken, een, een, ik heb recentelijk nog een tandarts bijvoorbeeld geholpen... Die uh, had problemen, die, die, die, die moest groeien. Nou, Op zich is dat geen probleem, dat is natuurlijk fijn als je moet groeien. Maar uh, die had het probleem dat hij dus weinig uh, aanwas kreeg van nieuwe patiënten. In het begin kreeg, had hij zo'n twee à drie nieuwe aanmeldingen per dag. En hij zat in een soort ontwikkelgebi ontwikkelgebied, geen ontwikkelingsland... maar een ontwikkelingsgebied, een gebied in ontwikkeling. Ja, allemaal nieuwe wijken die er worden gebouwd. Maar toch was hij niet in staat om de patiënten naar zich toe te trekken. Nou, wat hebben we gedaan? We hebben er eerst voor gezorgd dat hij op, bijvoorbeeld op Google en dan voornamelijk in de lokale resultaten op Google, beter vindbaar werd. Voorheen was hij namelijk helemaal niet zichtbaar op de gewenste mm -hmm. zoektermen... de uh, tandarts plus de plaatsnaam. Nadat ik ermee bezig was geweest, was hij een stuk beter zichtbaar en ook vindbaar. Nou, dat is stap 1. dat is dus de vindbaarheid. Vervolgens mm -hmm. heeft een, uh, hebben we een aantal video's gemaakt waarin hij uh, dingen uitlegt. We hebben uh, een video gemaakt van zijn praktijk. Dat, uh, dat geeft een stuk zichtbaarheid. Ook hebben we de Google uh, Maps Street View Trusted... Virtuele tour gemaakt, een soort bedrijfspanorama van zijn praktijk. Dat je aankomende patiënten virtueel door de praktijk kunnen lopen. Oh ja, en, en, niet, leuk. en niet zoals dus met een video rondleiding gedwongen worden: de route te volgen die de cameraman of cameravrouw loopt. Maar ze kunnen op eigen initiatief links, rechts, vooruit, achteruit. Ze uh, kunnen zelf kijk, uh, al, ja, de camerapositie kiezen op elk punt. En zo kunnen ze kunnen dus virtueel door de praktijk lopen. Dat alles. In combinatie met nog nieuw met nieuwsartikelen op zijn site, dat gaf dus meer zichtbaarheid. En we zijn bezig gegaan met een strategie om reviews te verzamelen voor hem op verschillende kanalen, dus niet alleen op, op Google, wat wel heel belangrijk is, maar ook op Facebook, op uh, allerlei andere reviews uit Indiepennen natuurlijk, uh, Zorgkaart Nederland. En kun je iets vertellen over de, de, de, de stijging die je daarmee gezien hebt? Ja, over, de, ja, over de... Nou, dat, dat, dat was het, het mooie. Want uh, na een goede zes. Je zag het al continu wel, wat stijgen. En na, mm -hmm. toen we op een gegeven moment de echte stand gingen opmaken na een uh, goede zes, zeven maand... had hij toch een aanwas van zo'n zeven à acht, soms negen patiënten per dag. Dus dat is nou, nogal een groei. Ja. ja dat, en dat het mooie van online is dat je natuurlijk allemaal goed bij kan houden waar de patiënten vandaan komen. Dat je, je input ook, je output is. Ja, je, uh, een groot deel van het online verkeer is natuurlijk goed te traceren waar het vandaan komt. En dan zie je ook welke inspanning leidt tot welk resultaat. Dat stelt je dus in staat om dan op bepaalde eh, onderdelen meer energie of meer budget te spenderen. Om ervoor te zorgen dat je daar dus meer aanwas krijgt. Omdat je ziet dat dat goed converteert. Dus daar, mensen die dan komen kijken worden ook daadwerkelijk patiënt. Die melden zich aan. Mm -hmm. Dat noemen ze conversie. En als dat dus heel goed gaat op een bepaalde manier. Dan moet je zorgen dat je aan, op dat front gaat opschalen. Dat je dan zorgt dat de input aan die kant dus, dat de trechter aan die kant groter wordt. Waardoor je ook ja. meer aan de onderkant krijgt. Ja, nee, um, Als je nou uh, zorgverlener in het algemeen niet zou mogen adviseren met betrekking tot hun online reputatie. Je noemde het een aantal platformen waar ze gevonden moeten worden. Wat zijn eigenlijk de drie dingen waar een zorgverlener anno 2015, 2016 niet mee omheen kan? Ja toch, ik, het is mijn stokpaardje, maar uh, hij, kan, hij of zij kan gewoon niet heen om reviews. Dat, dat, dat is echt heel belangrijk. Dat bepaalt voor een groot deel je online reputatie en dat bepaalt ook of je daadwerkelijk uh, patiënten naar je toe kunt trekken. Of die... ...welwillend zijn om bij jou te komen, om zich aan te melden. Daarnaast moet je ook een website hebben die goed zichtbaar is, goed vindbaar... ...maar ook goed zichtbaar is op, bijvoorbeeld op mobiele apparaten. Nog al te vaak zie je allerlei uh, zorgverleners, maar ook ondernemers... ...met, met websites, anno uh, 2004, die op een mobiel ja. apparaat niet goed zichtbaar zijn. En dan hoor je iemand wel zeggen, een ondernemer... ...ja, als ik zo inzoom en schuif enzovoorts, kan ik het heel goed lezen. Maar dat wordt nou net niet bedoeld met mobielvriendelijke websites. Mo een site is pas mobielvriendelijk als je hem zonder dat inzoomen, uitzoomen, schuiven en dergelijke... als je hem dan toch goed kunt lezen. En wat dan heel belangrijk is, op zo'n website ook... is dat bijvoorbeeld het telefoonnummer dat je daar vertoont van de praktijk... dat dat uh, klikbaar is. Want iemand zit al op een mobiele telefoon... en die zoekt dus een, een, stel een bepaalde ja, zorgverlener... een contact. fysiotherapeut, tandarts in de buurt. En als, die dan een, als dan het telefoonnummer niet klikbaar is... is dat een enorme frustratie... Want dan moet, ga jij eens op een mobiele telefoon proberen te kopiëren en te plakken? Veel mensen weten niet eens ja, hoe het of moet. Over de, of over te typen in het Engels. schrijf het eerst op, type het weer over. Ja, nou, de, ja. allemaal voor dat soort tafereelen, dat moet je allemaal voorkomen. Dus, en dat noemen ze dus calls to action. En je moet ervoor zorgen dat je voldoende calls to action op je site hebt. Dus een klikbaar telefoon, maar, maar ook een werkend contactformulier. Controleer ook eens even of je contactformulier wel werkt. Doe dat eens ja. per maand, controleer het gewoon eens. En wat ja, heel kijk, belangrijk, kijk even waar die terecht komt. Ja, kijk waar die terecht komt. Wordt die mail wel gelezen? En wat heel belangrijk is, en dat is echt een heel grote frustratie van, van veel uh, potentiële gasten, patiënten, cliënten, klanten, is dat de openingstijden niet kloppen. Je ziet me al te vaak dat ondernemers heel uh, slap zijn in het bijhouden van de, de, de correctheid van hun gegevens. Of het adresgegevens, Nou, dat wordt meestal wel redelijk onderhouden. Kijk, als een praktijk verhuist, dan neemt zet zo'n uh, praktijkeigenaar, die verandert op zijn website wel het, het adres of laat het veranderen. Aan de andere kant... Openingstijden. Maar al te vaak wordt er even besloten om op vrijdag bijvoorbeeld om drie uur smiddags dicht te gaan. In plaats van om vier uur. Want ach ja, er komen toch geen gasten of geen patiënten meer. Weet je wat? We kunnen net zo goed om drie uur dicht gaan. En dan vergeet men dat te um, melden op de, op de website of op andere websites. Want, want vergeet niet, je patiënten kijken niet alleen op je website of je aankomende patiënten. Die zoeken ook die zoeken heel vaak op andere bronnen. En heel vaak typen ze gewoon in openingstijden. En dan bijvoorbeeld de naam van een, een tandarts of van een, van een groenteboer. En dan, dan toont Google die ergens en die haalt ze ergens vandaan. En als dat niet klopt, dan heb je dus gewoon een, een ontevreden potentiële klant, een slechte klantervaring en dat, dat kost je gewoon business. Ja, en zeker als ze inderdaad met, met een boze gezicht vrijdagmiddag voor de deur staan, ja. daar scoor je geen punten mee. En als je dan nog even en kijkt dus... naar het stukje van wat is belangrijk, anno 2015, dat is uh, ja, toch dat verzamelen van reviews. En mijn opvatting daarin is, en dat, dat spreek ik. Som, uh, ja, sommige mensen zijn het daar niet mee eens, maar... Mijn opvatting is dat je echt je reviews moet spreiden als ondernemer. Je moet niet op één platform gokken. Er zijn genoeg betaalde diensten waar je op één... Uh, waar je gewoon reviews kunt verzamelen. Ik hoef verder geen namen te noemen, maar die zijn er voldoende. Je ziet ze vaak bij webshops bijvoorbeeld. Die hebben, gebruiken één uh, platform om reviews te verzamelen. Dat is heel erg riskant, want stel dat dat bedrijf ermee ophoudt... op dat moment heb jij dus als ondernemer geen reviews meer. Die zijn weg, die zijn voedsel, die zijn weer kwijt. Daar gaat je reputatie in het putje. Dus essentieel is dat je je reviews spreidt over verschillende sites. En ik zeg dan altijd, uh, dat is mijn opvatting... Uh, begin in eerste instantie bij uh, Google. Niet omdat Google nou zo nodig Google is, maar... Uh, als je bij Google tenminste vijf reviews hebt, en dat weten veel mensen niet... dan verschijnen ook de, de sterretjes bij jouw bedrijfsvermelding... in de lokale resultaten bij Google. Dus, wat zijn de lokale resultaten? Dat zal ik nog even toelichten. Dat is als je zoekt bijvoorbeeld op fysiotherapeut uh, Amersfoort. Dan komt er een lijstje van drie... Uh, zorgverleners, drie fysiotherapeuten naar voren en dat noemen ze de lokale resultaten. En als je daarbij staat als ondernemer of als zorgverlener, in dat geval trek je zo'n 40 tot 60 procent al van, alles, van alle kliks op die pagina, trek je naar jou toe. Nou, als je dan ook nog eens een keer sterretjes daarbij hebt bij Google, dat is bij je kopen, want dat is gewoon een, een stuk social proof, een stuk uh, motivatie voor uh, aankomende patiënten... Om uh, door te klikken naar jouw praktijk. Naar jouw praktijkinformatie. Naar jouw website, of je website of je contactgegevens. En contact met je op te nemen. En ja, als je ik daar denk, dus dat niet bij staat... ik ja. denk dat dat ook een hele hoop, door een hele hoop zorgverleners vergeten wordt. Um, er wordt veel aandacht besteed in. Hoe krijg ik mijn website algemeen gevonden bij Google. Um, maar mensen snappen nog niet. Dat hoe meer Google reviews ze krijgen. Hoe beter ze ook zullen gevonden worden in de lokale zoekresultaten. Uh, en aangezien deze he, van eerst van zeven zijn naar drie. Is het extreem belangrijk om in die top drie te belanden. En het liefst natuurlijk bovenaan. Ja, en aan de andere kant ja. maakt het niet uit als je andere twee concurrenten bijvoorbeeld nog geen reviews hebben en jij hebt al 37 reviews en een gemiddelde van 4,9 uit 5 en er staan bij jou dus wel die vijf sterretjes uh, vermeld en die andere twee collega's niet, ook al sta je niet bovenaan, dan trek je toch nog, is inmiddels recent BW uit recent onderzoek gebleken, trek je toch nog het meeste verkeer naar je toe, omdat steeds meer mensen echt waarde gaan hechten aan reviews. Ja, ja, logisch op zich. Um, ja, je noemde het al even, het spreiden van reviews. Um, wat, wat zou je een zorgverlener adviseren met betrekking tot haar online reviews? Er zijn, elke week komt er een nieuwe reviewsite uh, in de lucht. Uh, wat is jouw kijk daarop? Als ik kijk naar een, een door... nee, zorgverlener, als die al bestaat. <laughs> um, dat, ja, wat ik al zei, begin met, met Google, ga, zorg dat je daar minstens vijf reviews hebt. Verzamel ook reviews op Facebook. Heel belangrijk, want eh, en tot, tot voor vrij kort werden um, Facebook-reviews niet in, in de Google-zoekresultaten vertoond. En sinds een, een goede maand of twee, als je reviews verzamelt op Facebook... en je, na een bepaalde tijd staan die sterretjes ook in de zoekresultaten bij je Facebook-pagina-vermelding in Google. Hetzelfde geldt voor Zorgkaart Nederland. Ga ook recensies verzamelen op Zorgkaart Nederland. Ga zo recensies verzamelen op Indipender. Um, en zo zijn er meerdere sites, meerdere platformen... ...waar je dus zeker reviews moet gaan verzamelen. En de platformen die ik net noemde, het mooie ervan is, die zijn gewoon gratis. En die vertonen ook nog eens allemaal sterretjes in de zoekresultaten. Dus wat krijg je bij zoekgedrag van mensen als mensen op zoek zijn naar een bepaalde zorgverlener? Pak we even die fysiotherapeut uit Amersfoort. Mensen zoeken op een fysiotherapeut in Amersfoort. Dan krijgen ze een lijstje van een aantal resultaten. In hun hoofd of op een papiertje of digitaal maken ze vervolgens een soort van shortlist... En wat gaan ze vervolgens doen? Dan gaan ze de namen van die zorgverleners allemaal intypen in de Google om te kijken van hoe presteert die zorgverlener? Hoe doet hij het? Um, wat kan ik verwachten? Wat vinden andere mensen? En daar komt hij. Wat vinden andere mensen van hem of van haar? Wat schrijven die erover? En als je dan dus vertoond wordt als zorgverlener in de zoekresultaten op de eerste pagina in Google met een heleboel vermeldingen, met je Google-vermeldingen, met Facebook, met Independent, met Zorgkaart Nederland en zo nog een paar, overal sterretjes. Dan is de kans heel erg groot dat jij dus geselecteerd wordt als zorgverlener voor die aankomende patiënt. Ja, een stukje social proof natuurlijk. Ja. Um, hoe is je ook op uh, betaalde platforms? Hè? Er, er komt steeds meer een, een trend naar mensen die toch een eigen uh, platform willen hebben waar ze grip hebben op hun reviews. Um, wat is jouw visie erop? Ja, het argument grip hebben op je reviews vind ik altijd een beetje um, ja, simplistisch gedacht met alle respect. Want uh, dat, dat denken mensen vaak. Ja, dan heb ik het onder controle, maar vergeet niet... Ook al uh, lees jij niet wat er over jou geschreven wordt... mensen schrijven toch over jou. Mensen posten toch hun mening. Dus, um, en ook al reageer je niet... Uh, mensen posten toch hun mening. Ook al vraag je niet om hun mening... mensen geven ongevraagd hun mening. Dus er wordt hoe dan ook wel over je geschreven. Um, wat wat een goede, op zich een goed mechanisme is... wat je, wat je ziet... Is dat, uh, op dat op sommige platformen? Er worden negatieve reviews worden eerst een, een bepaalde periode, één, twee weken, in een soort van quarantaine gehouden. Dan word jij ingelicht van: joh, er is wel een hele slechte review voor je. Uh, doe er iets mee. Hoe moet je met slechte reviews omgaan? Het is op zich niet zo complex. Eén, ga nooit de dialoog aan online. Ga nooit in discussie in ieder geval. Probeer de dialoog zo snel mogelijk offline te trekken. Dus dat je in contact komt met de desbetreffende persoon, de poster van het review. En probeer kosten wat het kost tot een oplossing of een vergelijk te komen... Of tot, om die persoon alsnog tevreden te maken. Want wat je heel vaak ziet... Een, een extreem negatief iemand... als die tevreden wordt gemaakt. Dus als het zijn of haar probleem... naar volle tevredenheid wordt opgelost... wat je dan vaak ziet, is dat die persoon... bijna een ambassadeur wordt... van jouw eh, onderneming. Van jouw ja. uh, dienstverlening. En wat is dan belangrijk bij een, een platform? Nou, dat quarantaine op zich... is een goed principe. Maar ik vind het heel belangrijk dat je niet... Je je pijlen op één, uh, op één doel richt, maar dat je dus uh, via verschillende platformen reviews kunt verzamelen. Ja, dus samenvattend, je zegt, zorg dat je bij de grootste uh, gratis belangrijke platform zit. Een independent, een zorgkart in Nederland en een Google+. Um, en kies daar desgewenst één of twee betaalde platformen hè, waar je wat meer branche-specifiek je, je reviews kan verzamelen. Ja, absoluut. Maar, Veel meer hoeft maar wat, niet. Maar wat je ook doet, zorg als er een negatieve review komt, dat je daar offline contact met de patiënt mee opneemt, zorg voor een goede uitkomst en probeer deze ontevreden patiënt eigenlijk zo snel mogelijk om te zetten naar de ambassadeur. Absoluut. Ja, heel goed. Um, ik was benieuwd, in je, in je carrière als reputatiecoach zul je natuurlijk ongetwijfeld een aantal hele slechte voorbeelden gezien hebben. Uh, kun je ons vertellen, wat is de meest uh, slechte reputatie die je in de afgelopen tijd gezien hebt? Ja, uh, verschillende dingen. Je, ik zie wel eens dat, dat mensen, uh, of ook ondernemers, of, op, bij een andere website bijvoorbeeld uh, reviews, negatieve reviews gaan posten. Ja, dat, dat, dat kan natuurlijk niet. Dat, uh, dat is een no-go, dat, dat is niet fair. En uiteindelijk leidt het ook tot niets, want je zou ook niet willen dat, dat men dat bij jou doet. Dus dat is op zich heel slecht. Wat, wat ik ook een slecht uh, principe vind, wat, wat, wat je ziet dat een tijdje geleden, of een aantal jaar geleden hadden we bij een soort analogie, dan kon je uh, bijvoorbeeld volgers op Twitter kopen... want jouw aanzien uh, leek te stijgen met meer volgers. Uh, een grote fout ten aanzien van reputatie is dat mensen uh, reviews gaan kopen. Dat moet je niet doen. Je moet ook mensen niet uh, belonen... of ze iets in het vooruitzicht stellen als een gratis etentje uh, enzovoorts. Aan de andere kant moet je ook oppassen, wat, wat ik zie, wat uh, consumenten... Die, gebruiken, die misbruiken tegenwoordig ook reviews bij restaurants of, of waar dan ook om bijvoorbeeld een, een gratis kopje koffie of korting te krijgen op de kassabon... of op de bon aan het eind van de van het diner... Mm -hmm. door te dreigen met een negatieve review als ze dat niet krijgen. Dus ja, dat, dat vind ik dan ook niet. Maar als je kijkt wat is in de omgang of het verzamelen van reviews... het slechtste gedaan dan... Het slechtste wat je kunt doen ten aanzien van reviews... als ondernemer, mijn inziens, is ze niet te gaan verzamelen. Een hele krachtige statement. Heel leuk terugkomend op het feit dat je zegt... Eh, je moet opletten met het... Um, iets beschikbaar stellen als mensen een review achterlaten. Um, er zijn behoorlijk wat zorgverleners die toch een patiënt willen bedanken... of stimuleren om een review achter te laten. En daarmee zeggen, joh, um, als je dat bij ons laat doen... geven we je een klein bedankje, uh, een, een, een korting op je volgende behandeling. Uh, hoe denk jij daarover? Formeel mag het bijvoorbeeld van, van een Yelp... Yelp zegt, je mag niet eens om een review vragen als je kijkt naar reviewplatformen. Yelp is dan ook heel strikt daarin. Uh, de, de Jelp die zegt, die, die gaat je ook bijna blacklist. Nou, niet bijna, die blacklist je ook als, de, de, als er iets gebeurt. Want dan zetten ze een banner over jouw vermelding heen. als ze erachter komen dat jij op illegale wijze reviews hebt verzameld. Maar als je kijkt naar de vraag van. Kun je, is, het, is het mogelijk of is het toegestaan om, om mensen te belonen voor het posten van een review? Nou, ja, of een tandarts een gratis uh, wortelkanaalbehandeling moet aanbieden. na afloop van een review, ik weet het niet. Uh, of een gratis kroon, dan trek je het weer te veel uit zijn perspectief. Maar aan de andere goed. kant, wat je wel zou kunnen doen... en dat, is, dat, dat ligt dan wat minder gevoelig... is dat je bijvoorbeeld eens per zoveel reviews uh, iets verloot. Dan is het niet dat, je, dat mensen per definitie allemaal beloond worden... voor het posten van een review. Maar dan maken ze kans op. Dat, klinkt, dat lijkt wat minder erg... Opkoping. Uh, ja, dan, dan dat je ze echt koopt. Ja, nee, helder. Uh... Goed, goed punt. Nee, um, ik, ik ken her en der wat softlenders die daar een leuke toevoeging aan, aan geschreven hebben. Dus ik denk dat het zeker een meerwaarde is om in ieder geval wat meer reviews te stimuleren. Um, eén want je bent als reputatiecoach... Uh, heb je een aantal keer met de software van patiëntenreview gewerkt. Uh, je hebt geadviseerd bij een aantal van je, van je klanten. Uh, mm, wat zijn je eerste bevindingen van onze software? Nou ja, het doet eigenlijk dat, precies datgene wat ik, zeg, dat altijd, wat ik al jaren loop te verkondigen. En wat mijn credo is, jongens... Wet niet op één paard. Verzamel reviews, spreid ze over meerdere platformen. Je loopt zo'n significant risico als je ze dus uh, niet spreidt. En uh, twee, het is, je vermindert gewoon je algemene zichtbaarheid... en daarmee dus de perceptie van jouw reputatie. Aan de andere kant, wat is dus, wat vind ik, dat, dat vind ik het allerbelangrijkste om te, om te beginnen. Als je dan kijkt naar het systeem... het werkt gewoon soepel, het werkt snel een kwestie van uh, inloggen... Uh, je de e-mailadressen opgeven van degene die je wilt mailen... hup, mail eruit... En vanaf dat moment, als mensen jou negatief beoordelen... dan kun je daar actie op nemen, precies wat ik zeg... om van die persoon toch nog een tevreden uh, patiënt te maken. En als mensen uh, tevreden zijn, wat, ze dan doen, wat er dan zo mooi gebeurt... is dat ze worden doorgeleid naar de juiste site om daar een review te posten. En dat, ik zie het gewoon in de praktijk... dat levert in korte tijd aanzienlijk meer reviews op... dan dat je zelf kunt krijgen als jij bijvoorbeeld kaartjes, alleen maar kaartjes uitdeelt bij de balie... Want die verdwijnen onder in de tas. Die raken dubbel gevouwen. Die verregen in de jaszak als iemand door regen bij een regenbui fietst. Die raak je kwijt. Dus wat dat betreft werkt het principe heel mooi. Alleen wat, wat wel een, een belangrijk punt is. Is welk tijdstip je. Dus het moment waarop je om de review vraagt. Je moet niet te lang wachten. Maar je moet ook niet gelijk een kwartier na de behandeling. De mail eruit sturen, is mijn, op, mijn idee. Nee, en ik denk dat dat een, een goede is om inderdaad. Ja, ook onze klanten daar wat meer te trainen. Ik heb nu het idee dat er vaak aan het eind van de dag of s'avonds... toch nog even snel tussendoor gedaan wordt. Um, ja, maar ook tijdens de, de patiënt de mail ontvangt... Uh, denk ik dat het cruciaal belang is om de, de open ratio... de doorklik ratio te vergroten. Ja. Um, nou, je hebt in, in je podcast vorige keer een aantal uh, vergelijkingen gemaakt... met uh, vergelijkbare software... voor zowel de, de hele markt als voor de software uh, voor zorgverleners. Um, wat zou er voor jou... Uh, onderscheidende verschillen zijn tussen patiëntenreview en uh, andere softwares normaal. Um, ja, als ik kijk wat, wat, wat ik het mooiste zou vinden, want volgens mij ondersteunen jullie nu drie uh, platformen op dit moment, hè, in de uh, huidige software. Nee, we, hebben een, we hebben een basisvoorziening waar inderdaad de, de vier belangrijkste uh, pakketten zitten. Dus dat, dan hebben we het over Google+, Zorgkaart Nederland, Independent en Facebook. Oh, vier We hebben een uitge, uitgebreide module waarin eigenlijk elk uh, reviewplatform aan toegevoegd kan worden, uh, dan is de zorgverlener zelf verantwoordelijk en die kan drie of vier per keer aanzetten um, en is dan helemaal zelf verantwoordelijk voor zijn eigen online reputatie. Ja, en dat, dat vind ik dan net het allermooiste, want al die anderen die ik heb geïnterviewd, helaas binnenkaas, maar dat is maar één platform, dat is maar één pilaar waar jij dus iets mee kunt doen als, als zorgverlener en dat is wat dat betreft mijn inziens veel minder krachtig om de redenen die ik zo pas al genoemd heb. Ja, nee, heel goed. Los van het aantal review kanalen... Eh, als je ons dan nog een goede tip zou mogen geven... voor de ontwikkeling in de toekomst... Eh, waar ligt dan volgens jou de kracht van de reviews? Uh, je moet nu al denken aan de, aan de volgende stappen. Uh, ga eens denken aan audio-reviews verzamelen van, van je uh, patiënten. Of uh, de echte next step, meer, van, nog meer van deze tijd. Ga video-reviews verzamelen. Dat is pas echt... dan, dan tel je mee, dan, dan ben je baanbrekend bezig... want dat doet nog niemand. Heel goed. Eduard, hartstikke bedankt voor, dit, uh, voor deze toelichting... Mochten kijkers en de luisteraars meer willen weten, adviseer ik ze naar reputatiecoach.nl de website te gaan. Ik zal in de show notes zorgen dat het opgenomen wordt. Dankjewel. Um, en voor een aanvullende scan denk ik dat ze bij jou aan het juiste adres zijn. Ja, dat kan ik zeker het een en ander betekenen. Ik, binnen een dag kan ik al bijna zeggen wat, wat een, waar punt, waar verbeterpunten zitten, wat de aandacht verdient en hoe ze beter met hun reviews kunnen omgaan. Heel goed. Ik, ga, dat ik ben zeker een toevoeging voor elke goede praktijk die op zoek is naar een hoop nieuwe patiënten. Nou, dankjewel Wouter. Bedankt voor je tijd en bedankt dat ik de gelegenheid had om, om wat te mogen vertellen over reputatie. Heel goed. Jij ook bedankt, Edward. En met dit interview kom ik weer aan het einde van deze podcast. Als je de podcast en dit soort content leuk vindt, volg me dan via verschillende kanalen. Je kunt me vrijwel overal vinden. Heb je inderdaad dan alle informatie die ik met je deel? Help mij dan met het verder verbeteren en promoten van deze podcast.